Er staat een file op de A2 Amsterdam-Utrecht... van 11 kilometer tussen Vinkenveen en Maarsen. Meer dan een half uur is de vertraging. A4 Den Haag-Amsterdam, drie kwartier vertraging... tussen Knopende Hoek en Knopende Nieuwe Meer. Op de A9 Alkmaar Diemen tussen Batuverdorp en Amsterdam-Belmermeer... een 15 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel drie kwartier. A10 Knopende Nieuwe Meer richting Watergaasmeer bij Durgerdam. Twintig minuten vertraging door een ongeluk op de linker rijstrook. Drie kwartier vertraging A10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 Some lovin' me is worth a flint and blue Here's a better way, we're here to stay Don't forget I'm your superstar als ik je binnenlaat. Sorry. Nee, dat maakt niet uit. Maar dat, dat, dat soort dingen krijg je dan. Live radio. Dit is live radio. Dat heb je helemaal goed. Uncle Nest, superstar, DJ Madamia. Mia. Die deed er ook in mee deze dagen. Lekker uh, zoveel hier. 10 over 6. Luke Curtin, begroet mee. Don't give up your dream. Ja, dat zijn inderdaad ah. de soundjes van Chic inderdaad. Ah. lekker man. Wat belichten wat voor hem hier bij Dens Radio. Even doorschollen. En ik zeg welkom. Dance Radio samen met C.F.M. Hey, staat het dit weer vast op de... Maar klinkt als een de Dordrecht. Nou, ik neem aan de richting de A16. Of bij de A16 denk ik dat. En op fijne, fijne, goede avond. Want leuk dat je erbij bent. En Jos, kies ik ook toch lekker door de buiten. De muziek is top, top, top. Nou oh ja, graag gedaan man. Ja, natuurlijk. Doe het voor jullie. Ja. Zo is het. Captain Funk van Sea Radio. De inderdaad. dat. Lucrute met de half she Heerlijk. En geef je drone op. Dat is één ding waar. Diet jij tong aan u. Zo is het maar net, Goedenavond, hey, goedenavond, nogmaals leuk je erbij bent. Tien van half zeven, Dance Radio met CRFM 106.9. En dat allemaal in de eten in Haarlem en de omgeving. En dat is zeg maar... Dus Rozois hadden we net lekker zo verplaatst. Blue Curtain, mogen we mee? En Ancones en DJ Tonga Keyclimbing. Climbing van Shannon natuurlijk, van Stronger Together. Maar dat zat ik op de zin. We ja, hebben er veel verstand op. Bertje heeft er veel verstand van. Ja, dat is zeg maar. Nog steeds al ik altijd. Leuk je erbij man, gezellig Straks heb ik nog Rosie Gaines Closer Than Close Misschien ken je dat ook nog Maar die is deze. Nathan G En we gaan op naar de Nighttime En straks natuurlijk tussen 7 en 9 niet te vergeten Benny Brown en de B.E.B.B. Show En wat heeft hij weer in zijn pocket zitten? Nou, we gaan het we in het horen en inzien Oh nee, de, de campus is we hebben geen cam meer. Dat is jammer. We hebben alles een cam gehad. Ja, ja. Vorigens, ja. Ja. Misschien dan nog... Ja, ik denk met, uh, met uh, de top 100... Of top, top 200 kan ook. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar. Top 100 of 200. Twee dagen. Misschien hebben we dit, uh, dit jaar ervan gemaakt. We gaan het zien. We even wat we op voor hem. Nate en G dus er zien. Amsterdam. Stunky fresh. Now that's the stuff leaders should be made of. Dance radio. Kashmir uit eind jaren 7, dat was ik deze nog vergeten te zeggen. Fox of Fox, de DJ-remix met Bobby Summer uit 2002 was het. En Only shooting love. Ja, inderdaad, ook een stille dood. Helaas, twee jaar over een half zeven, goedenavond, de uitzending van Dance Radio. In samenwerking natuurlijk met, niet te vergeten, CEFM Zandvoort. Op de 106,9, ook op de kabel al daar. De lokale voor Zandvoort en omstreek. Ik had er weer een gevonden, jongens, en ik vind hem zo mooi. Tony Veller Sound Orchestra. I never gonna give up. Dance Radio. Cherelle gezegd, volgens mij. Maar die trapte daar niet in. Nee, ik dacht niet. Ja, ik het. Ja. Ja. Tony Veller, sounds Orchestra, never gonna give up here. Ben dat klaar voor zelf? Ja, ben ik klaar? Yeah. Ja, oké. Okay. Nog een bezoekje straks, uh, natuurlijk, van Breuking. Goedenavond. Vele Frederik. Uh, als het even kan, Richie Family, The Lovers On Me. Last time it is, ja. Inderdaad. Daar heb jij helemaal leek in, man. Ja, dat <laughs> is zo. Dus, we love. Ja. Yeah. Ja, die kom je ook niet zwaar tegen, je Wel gelijk, in. Dat is ook zo. Het is ook wat, jongens. Maarskrant ontslagen bij VVV. Dat is toch wel een drama, hè? He? Zoveel wedstrijden. Hij dacht dat hij er niet uitging, maar... Ach, ach, ach. En een recordomzet. Ja, een record omzetten. We hebben ze ook nog gehaald in China. Koperslaan toe op single day van, van, van Alibaba. 35 miljard, ongelooflijk. 35 miljard. Ja, yeah, het is allemaal wat goeds. Dance Radio luistert daar samen met CFF. Straks natuurlijk ze een bezoek hier bij Dance Radio. Wat is deze Sunner Sol? Die is disco action. Like hip-hop smooth grooves bringing the jam back to the dam this is dance radio very very the brown on amsterdam's dance radio Maar sterker dan Doet een hele grote flat. Ja, een hele grote appartementencomplex. Ja. Een van de Patek Philippe. Zwitserland, recordbeleg. 31 miljoen Zwitserse frank. Dus 28,2 miljoen. Ja, aardige belegging toch. Goeie investering. Nederlandse DJ. Hij heet A3 ik vind hem leuk en ik vind hem heel goed.